Ah, toch? Wat heb je toch mis? Hier. Is het zo goed, Jochie? Jabke? Nee, nee, nee. Nee, nee, verder niks. Ik moet nou naar huis. Ik wil niet dat je meegaat ook. Dat wacht nou. Ik, ik wil ook niet dat Mienta met het jou ziet. Wat kan mij jouw taal schelen? Ja. Daar je. En voor straks wel rusten. hè? Daar! Japke, min Japke. Arjen, een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het vierde deel. Arjen lacht en Arjen droomt. Zo, daar was de laatste drup kijken... Dank je, Doeke. Wordt het nou geen tijd voor je om op te stappen? Och, oh. Wat heb je vandaag niet allemaal voor ons gedaan, Doeke? Zand geleden, golpen bij het schavenscheren... ...en dan nou met mij met melk. Oh, wat maakt dat uit? Nou, in elk geval bedankt. Niks te danken, kijk, Je betaalt me toch met van alles dubbel en dwars terug. Oh, geld en goed zijn niet het meeste, Doeke. Dat weet je zelf ook wel. ja, ja. Ja, dat weet ik wel. Je weegt onder buren wat je geeft en wat je krijgt, niet precies af. Maar jullie zijn erg goed voor Gomma en mij. Voor onze middagpot komt het meeste van jullie af. Oh, het mocht wat. Eh, eh, kijk, hè. Wat doen we morgen? Morgen? Nou, dat, uh, dat, dat, dat weet ik nog niet precies. Dat hangt een beetje van Arjen af. Tja, ja, Arjen is een beste jongen, hoor. ...maar nog altijd wat onberekenbaar, hè? Ah, maar kijk nou toch eens. Daar komt je dochter, de paard. Ja, moeder, dagje. Alsjeblieft, een vette rammelaar... ...van Arjen en de Groote. Hoe kom jij nou met dat paard terug? Arjen kwam bij ons langs op de Groote. Toen werd Jiltje niet goed. Jiltje? Uh, nee. Ze werd ineens duizelig. Ze viel flauw. Nou, en toen ze weer bij kwam, zei Arjen... ...breng jij Jeeltje op het paard naar Hoorn terug. Vandaar. En ik moest jou dit konijn geven. Oh. Wat is Arjen nou? Oh, ik weet niet. Hij bleef achter met Japko op te groeden. Maar ik ga nou even naar laasmoeder. Hij vroeg of ik hem even kwam helpen. Ja, ja, dat is goed. Maar laat Laas het niet te lang meer maken, want we gaan zo eten. Jo. ...samen met Japke van Japke is een goed famke, buurvrouw. Ja, ja, ja, ja, dat is ze zeker. Het zou misschien wel goed zijn als... Ach, maar ja, een mens moet maar niet te ver in de toekomst kijken. Jij nog wat, pap, beegje? Eh, uh, één schep als het kan. Nou, er zit ook niet meer in de pan, dus dat komt goed uit. En dan schraap ik de pan in. dat is er dus niks meer voor Arjen? Nou, er zit nog brood in de trommel. Trouwens, te laat is te laat. Lars, heb jij de schapen nog een dekje omgedaan? Ja, zeker. Ik kan s'nachts nog braaf koud wezen. Ja, en de schapen lopen nou ook zonder borstrok, moet je me denken. <laughs> Zo, dat is schoonop. op. Ik zet die pan wel even in het water. Zo. Eertje? Ja? Geef jij meteen de Bijbel even aan. Zal ik dat maar weer lezen? Ja, lees jij maar, mijn jong. Alsjeblieft. Ah, Min moet het zich niet zo aantrekken dat Arjen er nog niet is. En morgen werkt hij misschien wel weer zoveel te harde. Oh, vast. Nou... Misschien denken jullie wel wat te goed over je broer. Nou zeurt, Mim, geloof ik maar zo'n beetje, hè? We waren gebleven bij, even kijken. Bij Psalm 8. O heren, onze heren, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan den hemel. Uit den mond van kinderen en zuigelingen Hebt gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Tot zover. Wat ga jij nou doen, Laas? Ik ga melken, Mim. Nee, nee, dat doe je niet. Jij hebt genoeg te doen op het roggeveld. Melken doe ik wel. Maar Mim kan hier toch niet alles in er eentje... Geen gezeur. Het gebeurt zoals ik het zeg. Snapt u nou dat Arjen zomaar wegblijft? Nee, Laas, dat snap ik niet. Als hij naar het strand gaat, als er dan wat te jutten valt... ...ja, dat is dan nog tot daar aan toe. Maar zomaar een nacht wegblijven zonder wat te zeggen. Begrijp het ook niet, Laas. Ik zal hem wel eens onder handen nemen. Maar ga jij nou naar Trogenveld? Paard en kasten al klaar. Al goed. Hoi, Bruin! Hoi! Mim Arjen onderanden. Ja, ja. Tot maar met en Mim, dat doe ik wel. Zo, ben je er weer? Ja, Mim. Ziet Mim, toch? Was je vannacht? Ach, Mim, niks bijzonders. Ik was bij de eend in het kooikos. En toen ben ik zomaar in slaap gesukkeld. En toen ik wakker werd, was het nacht. Nou, toen ben ik maar op een stroozak gekroopt in het kooikoshuisje. Heeft uh, Mim misschien wat voor me te pikken, want ik heb honger als een hors. En, en een slok thee. Toen maar. Brood staat binnen nog op tafel en een stukje spek. Thee zal wel koud zijn. Koud of warm, dat komt er niet op aan, Mim. Ik ben er zo mee klaar. En Mim, dan doe ik hier alles. Echt alles. En jij hoeft niks meer te nou, doen. Nou, nou, kom maar mee. Ik zal wel brood voor je snijden. En uh, ga na het melken maar naar Laas, hè. Om helpen op het veld. Dat doe ik, Mim. Dat doe ik. thee is nog warm zat, Mim. Maar ik ga eerst even rossen, Mim. Anders blijf ik maar een half mens. <lacht> ik wou dat ik wat meer op je hand kon. Wat zeg je, Mim? Nou, nah. laat maar. Heb je het konijn gisteren nog van Eegje gekregen, Mim? Ja. Het konijn is goed voor de zondag. Bruno had het in zijn bek voor dat ik er wat aan kon doen. En oude Doeke krijgt een eendvogel van me voor de zondag. Was, uh, was, was Japko in het kooibos? Wat bedoelt Mim nou? Nou, net wat ik zeg, was je met Japke in het kooibos? Je hebt het gisteren toch geholpen met het vee toen Eegje Jiltje naar huis bracht? Nou, Mim kan goed combineren. Ik heb Jap geholpen en ik heb er ook nog het kooibos laten zien. Er was juist de vlucht één neergestreken, maar toen ging ze gauw naar huis, want ze was al laat, zei ze. Ja, Hélène Jouwtje kunnen op kunnen rekenen. <lacht> ik wou dat ik ook wat meer van jou op aankom. Zo weer hooitijd. tijd, tijd gaat gauwer dan we denken, Arjen. Ja, maar Mim, denkt toch niet dat ik met de tijd. Ik hooitijd... denk niks, ik wacht maar af. Wat jij minder doet, dat doen wij wel meer. Dat is rare praat, Mim. Mim weet best dat ik wel aanpak als het druk is. Ja, Mim weet niks. Mim wacht af. Eén dag. Twee dagen. Drie dagen. Nou, als Mim zo gaat overdrijven... dan ga ik maar liever de koeien melken. Hé, hey, kijk een beetje uit met de blaarkop. Ze heeft een wondje aan de linkerachterspeen. Neem de raapolie mee. Goedemiddag. Hé, hey, dag hè? Sta je er een lang? Ben je bezig? Ben een karn, hè, zoals je ziet. Was Arje gisteren in het kooi bos bij de eenden? Oh, uh, hoe dat zo? Heeft hij daar wat aan misdaan? Jakke was er ook. Oh ja, zo. <laughs> Vind je dat zij er wat aan misdaan heeft? Jakke met jouw jongen in de eendenkooi. En of ze daar wat aan misdaan heeft? Ze hebben ze jaren. Hoe oud was Hille toen hij achter jouwkes rokken aanliep? Om van mijn rokken nog maar te zwijgen? Je hebt geen recht om daarover te praten. En ik wil het niet. En ik wil dat kijken dat tegen Arjen zegt. Hille heeft hier niets te willen. Thuis is Hille de baas en hier, in dit huis, is dat kijken van Rijn. Trouwens, Hille is zelf mans genoeg om het tegen Arjen te zeggen. En dan moet helemaal afwachten wat er van terecht komt. Als ze elkaar zoeken, dan houden wij dat niet uit elkaar. Of is Arjen Hille soms niet goed genoeg? Goed genoeg? Goed genoeg? Waar heeft hij vannacht gezeten? Ze zeggen dat hij niet eens. Denkt, kijk eens, soms dat ik min, Vamke. Dat ik min, Japke. Waar was hij vannacht? Ik zal Hille dus wat zeggen. Maar, Hille, moet het niet verder vertellen, hoor. Want per slot is hij al volwassen. Nou? Ik weet zeker dat Arjen de hele nacht thuis is geweest. Want die lag bij mij in de bedstee. Ik gaf hem twee keer de borst. En ik heb hem ook nog een schone lui aangedaan. Weet, Hille, nauw genoeg. <lacht> maar niet verder vertellen, hoor, Hille. <lacht> jij, jij bent geen haar beter dan die jongen. Jij, jij bent geen vrouw. Jij zit als een man op mijn paard. Jij gaat als een man te jutten. Het is de heren geklaagd. Maar Arjen blijft van Japke af. Dat zeg ik. Dat zeg ik deze voor altijd. Hoort kijken dan. Ja, kijken hoort wat Hille zegt. En wat je van mij zegt, dat gaat mij het een oor in en het andere oor uit. Maar, ik begrijp jouw woorden over Arjen. Sterker nog, ik deel ze. Maar... Ik ken Arjen beter dan jij. Hij heeft wel mijn natuur, maar hij heeft nog niet mijn wil. Maar ik laat hem niet los, Hille. Hij is geen slechtaard. lang niet, lang niet. Tijden er nog, Hille. Van mijn Japke blijft hij af. Pasta. Je moet niet tegen de wind inspuwelen. Dan wordt je baard vuil. Kijk eens, een manwijf. Dat ben je. Daar moet Hille niet boos om worden. Ik heb er zelf niet gemaakt. Zeker, zeker. Ik ben daar Rijns dood man en vrouw tegelijk. Dat moet toch zo wezen, hè, Hille? Zonde. En schande wat je allemaal zegt. Maar ik hou haar voor het aan thuis. Dan gaat Maanke me naar de goede. Japke is volwassen. Maar jij zou hem nog kunnen slaan, hè? Als het moet. Als het moet. Dan zal ik de roede niet sparen. Ja, ik zou maar flink toeslaan. Dat is echt mannenwerk. Maar Hille doet er goed aan als hij nou maar gewoon naar huis ging. Ik hoor zulke praat liever niet. Laat Hille maar oppassen. Misschien staat er thuis voor hem wel een roede klaar. Die man bloedt onder mijn nagels. Maar toch, ja. Ik weet het wel, zoiets mag ik niet zeggen. Een roede voor mensen van onze leeftijd hanteert er maar één. Dan moet ik buiten blijven. En ieder van ons zondigt, dag en dag. Laat de heren ons allen genaderen. Kom jongens, gaan jullie zo te melken? De koeien willen van hun vrachtje af. Nou, kom dan in, ik heb mijn thee nog niet eens op. Goedendag, allerzijds! Nee. Nee. Maar daar hebben we de houten kast van. Goeden. Goedendag, goedendag. Ja, ja, ja, ja. Goedendag! Hoeveel jaren horen wij dat al, Arjen? Nou, dat hoorden jullie al toen jullie nog in de luiers liepen. Laat eens kijken, Jim Riek. Wat heb je allemaal in je kast zitten? Oh, van alles, van alles. Garen, band, galanterieën. <laughs> allemaal blinkend en kleurig springen. Hey. Jongen, jullie gaan de melk, hè? Ja, nou, nou, uh, uh, uh, eigenlijk moeten we erbij blijven, hè, Lars? Ja, anders koopt Nim de beurs weer helemaal leeg. <laughs> <laughs> oh, maar dat zou ja wel ganz die schaden hoor. Nee, bij mij is dat keltegoed te bewaren. Ja, ja, ik zou wel <laughs> gek zijn om die buur leeg te kopen. <laughs> Maar hè, dit zou wel een mooi slingerdoekje voor geweest, wezen. Doch, doch, doch. Maar kom, Himmelrich. Eerst een lekkere snee brood met spek en een kopje thee, zoals altijd. Zo hmm, was alle jaren, vrouw Boer. Zo was alle jaren. Is het nou weer een jaar geleden dat je hier was, Himmelrich? Punt, punt een jaar. Ja, ja, ja. Die tijd gaat snel, nee? Zo, alsjeblieft thee met brood. En nou naar de koeien, jullie. Jullie hebben niks anders nodig dan een stukje lijfgoed. En dat uh, zoek ik wel uit met En uh, Niet boven een gouden tientje hoor, Mim. <laughs> gouden tientje, ik zou wel gek zijn. <laughs> zou zeg maar jongens nog even. Hebben jullie al een mail voor de operiet? Hm? Oh, ik heb zulke schöne zaken voor mail. <laughs> nou, we moeten we maken dat we wegkomen, Wat, Hebben jullie nog geen mail? Ach, dat heeft nog alle tijd, hemelie. <laughs> ik zou jullie zeggen, als ik nog... Nog jonger waren, hè? Nee? Dan nam ik mij toch zo een Taschereker-Famke. Fast en sicher. Ah, mooi als hier. Vind ik ja nirgendwo. Und ik kan het wissen. Ja, ja, ja, ja. dat zal wel. Maar het is natuurlijk de vraag, of een schilder Famke Jimon Riech zou willen. Oh, bestimmt, Frau Buur, bestimmt, selbstverständlich. Haha, <lacht> Wat het alleen maar voor de inhoud van mijn kast? Daar, <lacht> Jimon Daar, Da, Jongs, da, Zo, zo, zo, zo, Frau Buur. Uh, dan gaan wij zaken doen, niet? Wat is hier al zo nodig? Hm? Nou, uh, voor de jongens heb ik uh, twee borstrokken nodig. Ja. En uh, voor mezelf een, een nieuwe boterbak en... Uh, nou, dat zij-slingendoekje, dat lijkt me wel wat voor regen. Dat is, uh, is groene. Nee, nee, nee, dat rooien. Oh, dat is rooi, dat zal roten verkopen, veel op de vaste wal. Ja, ja, ja, ja, dat zal wel. Jonge, jongen, jongen, wat gaat het er toch raar toe aan die vaste wal de laatste tijd? Hoe dat zo? Oh, vooral die laatste tijd, nee. Ik was laatst in een straatje en daar komen die mensen nooit meer uit. Nooit meer uit? Nooit. Of ze zitten binnen, of ze zitten op een stoel voor een huisje. Nooit in de ruimte, nee. tussen hemel en zee en aarde? Nooit, vrouw Boer, nooit. Nou, zo moeten wel de in de wereld komen. Hé, Ja, Maar zoals het hier is, vrouw Boer, zo is het toch nog ergens meer aan de vaste bal. Nergens, nergens. Overal komen die fabrieken, komen die stoormachinen, überall. Nee, nee, maar, nee. maar verdienen ze daar dan zoveel? Hoe dat zo? Nou, dat ze toch zulke dure tiele van je kopen, want... Anders zou jij er niet naartoe gaan. Aber aber aber, ik heb toch helemaal geen dure tegenlande, mevrouw Boer. Ik heb toch helemaal binnengezagen, binnen gezakeld, ja, he? Ja, ja, ja. Hilary. Hm? Hylrich. Hé, hey, de oudste zoon van mevrouw Boer. Ja, ik, ik, ik wou eens vragen, hè? Eh? Heb jij iets voor een... Uh, een voor, uh, voor een, voor een uh, famke, wil ja. je zeggen? Ja, <laughs> voor een famke. Zo, zo, zo, een famke, ja, ja. Nou ja, ik ken haast alle famkes van de Schelling, nee. Mag ik, <laughs> mag ik maar raden, nee? <laughs> Ietske van kis van Jouk. Mm -hmm. hm? mm -hmm. Of uh, Geertje van Hilles Hoordrager. Nee, nee, nee. nee of, of, a, a, Een famke uit Hoorn. Nee, nee? Ook, niet. ook niet, nou ja. Kom, laat ik hem eerst even mijn kast neerzetten. Nee, nee, hey. laat die kast maar op je rug. Hé, hey, wat? Liet. Oh, oh, ah ja. Daar zit Doeken Groendijk nog onder de koe. En zit van Matje liep hier ook net voorbij. Het is niet erg dus als ik een praatje met je maak, hier, Maurice. Maar als de kast wordt opengemaakt, dan weet vanavond heel Oostenrijk dat. je van kijken, en Rijn heeft wat van de houten kast maar gekocht. Nee, nee, nee, Maurice. Dus. Ik kan maar beter... Uh, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. wacht, wacht. Ik laat die kast op mijn rug. Maar hier heb ik in, in mijn zak, hier, kijk maar, kijk maar, een mooi doosje. En ja. wat zit daarin? Hm? Wat zit daarin, mijn jongen? Daar ligt in de watte een prachtig zilverringetje met een glanzend rood steentje. Na, hm? hm? Ja, dat is mooi, zeg. Dat zou iets zijn voor mijn Japke. Jabke, zei je? Kost dat veel, Maurice. Mo, oh, ik zal het in je oor hm. Hmm. Hmm, hmm, hmm. hmm. Nou, dat kan. Dat valt mee. Maar, ik heb geen geld bij aber, me. Aber, aber, aber, dat geeft toch niks. Dat komt toch. Ik blijf nog een volle week op de Schelling. En, zoon van kijk, een boer. Dat is toch een goed adres, nee? Natuurlijk komt dat goed, Maurice. Maar... Met niemand een woord erover, hè? Maar natuurlijk, ik schweige. Ik schweige als dat Grab mijn Junge. Nee, nee, nee, nee, schrift. <lacht> ik wens je schönes Glück met zo'n so süßes Oh. Als ik nog jong war. Als ik nog jong war. Ja, ja, ja man, Ik schweige, mijn Freund, ik schweige. Had jullie gezien? Ja. Da sind sie maar ich. Precies. U hebt geluisterd naar het vierde deel van onze hoorspelserie Arjen... Hierin hoorde u de stemmen van Corrie van der Linden, Wim de Meijer, Truus Dekker, Joop van der Donk, Ingrid Hensius, Jan Borkes, Frans Kokshoorn en Kees van Ooyen. Technische realisatie, Wim de Kok en René de Blok. De regie was in handen van Friso Koks.